Raymond Seré met het NOS-journaal. Het geloof. Het kerkbezoek blijft dalen en het geloven in een persoonlijke God is sterk afgenomen. Ruim 2000 mensen zijn voor het tienjaarlijkse onderzoek ondervraagd. De meeste van hen komen nooit in de kerk en voor veel Nederlanders is het christendom een onbekende wereld geworden. En van de gelovigen gelooft minder dan de helft dat Jezus de Zoon van God is.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 In drie Duitse deelstaten wordt vandaag gestemd voor een nieuwe deelstaatregering. De stembusgang in Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Sachsen-Anhalt wordt gezien als graadmeter voor het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Merkel. Volgens de peilingen zal de ontevredenheid van veel Duitsers hierover leiden tot verlies van haar partij, de CDU. De eerste exit polls worden om zes uur vanavond verwacht, en meteen na het sluiten van de stembussen. En dan het weer op veel plaatsen zon, maar in het oosten komen ook wat wolkenvelden voor. Bij een frisse noordoostenwind is het zo'n 10 graden. Vannacht helder, lichte vorst. Morgen begint de dag zonnig, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, het wordt morgen 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 Would I love it? Command me to be well? Yeah. Hey, hey. hey. Met de uh, NOS-nieuws van uh, Sjaar Story deze van Hoosier en Take Me To Church. Het is uh, 8 half 3. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Een lekkere zonnige zondagmiddag. En dat hoor je ook aan de muziek bij ons hoor. Dat beloof ik je bij deze. En wat gaan we in de, uh, dit uur allemaal doen? Uiteraard, uh, luisteraars en kijkers, uh, volgen wij voor u de ontwikkelingen tijdens de voetbal eredivisie En uh, ja, straks kwart voor 5 natuurlijk de kraker van de dag: uh, Ajax kan uh, de koppositie weer overnemen omdat PSV gisteren punten heeft laten liggen. Het zou kunnen. Half vier, een uitgebreide evenementenagenda. Want nu is het gezellig druk op het strand en in het dorp in Zandvoort. Maar volgende week dan wordt het heel erg druk in Zandvoort. Zelfs zo dat er uh, verkeersmaatregelen worden getroffen. Want er zijn al een vijftal uh, sportevenementen uh, week, uh, volgend weekend hier in Zandvoort. Dus daar hebben we natuurlijk veel aandacht voor rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Voetbal, Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben nog steeds uh, twee vrijkaarten die we weg kunnen geven voor de hiswa die aanstaande woensdag tot en met zondag weer gehouden wordt... in de Rai in Amsterdam. Het enige wat u hoeft te doen is te zeggen... de hoeveelste editie van de Hiswa dit is. Het is namelijk... vorig jaar hadden ze een, een lustrum, jubileum. jubileum. Ja. Toen bestonden ze 60 jaar. Dus hoeveel, hoeveelste keer zal dit jaar worden gehouden? Goeie vraag. Heel moeilijk. Heeft u, weet u de vraag en heeft u zin om naar de Hiswa te gaan? We hebben hier twee kaarten voor u liggen. U hoeft dan alleen even de oplossing door te bellen naar de studio. En ons telefoonnummer is... 0325730393 30393 En als je het nummer van Albert-Jan weet, mag je ook een WhatsAppje sturen. <laughs> ja, ja. Of doe het gewoon even via de Facebook-site van uh, CFM. Stuur daar even een bericht en dan komt het allemaal goed hoor, met die vrijkaarten. Hier is Belinda Kahlaal. I would walk TV In the sand.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 Een heel grappig gezicht hoor, een dansende Albert Jan door de studio. De show van Kago: de Stal, de show op de zondagmiddag bij CFM. Nou, gisteren hadden we de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 met het uh, wedstrijdverslag van uh, de wedstrijd uh, van uh, SV Sanford tegen BW Beurs Bengals. En wat een spannend einde van die wedstrijd, Albert-Jan. Ja, klopt. Maar dat, dat had alles te maken met de, de, de leiding van de, de wedstrijd. Want die was nogal ja, wisselvallig, hebben we van onze collega Joop van Nist... die daar voor ons verslag deed, hebben begrepen. Want SV Zandvoort pakte gisteren kostbare punten tegen blauw-wit beursbengels. Vooral in de eerste helft waren de Zandvoorters heer en meester op het veld. Maar in de tweede helft kwamen de Amsterdammers nog dichtbij... Na afloop heerste de opluchting bij veel spelers. Volgens trainer Laurens ten Heuvel waren de drie punten heilig. Die drie punten waren terecht, verklaarde de trainer na afloop van de wedstrijd. Uiteindelijk wond SV Zandvoort met een benauwde 4-3 van het Amsterdamse fusieclub. Het uitgebreide verslag kunt u uiteraard lezen op onze app. Ja. Maar daar staat hij uh, verderop. Maar goed, het was ook andere uh, dingen die tijdens deze wedstrijd... Uh, van zich doen lieten spreken... waren natuurlijk de onnodig vele gele kaarten die werden gegeven. En het niet geven van een, een, een penalty voor Zandvoort. En in de laatste seconde ja, dreigde de beursbengels nog gelijk te maken. Maar een seconde daarvoor had de scheidsrechter gefloten... voor het einde van de wedstrijd. Kijk, dat bedoel ik. Dus een benarde zegen voor SV Zandvoort. Maar goed, ze hebben drie punten binnen. Zo is het maar net een mooie overwinning voor SV Zandvoort. Ja, en hoe het in de eredivisie gaat... dat hoor je zo dadelijk weer bij CFM. Dan gaan we eens even kijken naar de ruststanden van de twee wedstrijden... die vanmiddag om uh, half drie gestart zijn. Maar eerst even een plaatje voor onze weerman Lex van den de Hoorn. Weather with you is hier van Crowded House. Walking round the room singing stormy weather... at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but not the dream. Dan is je ook weer terug, uh, Albert-Jan, onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Het kan mij niet lang genoeg... Uh, nee, begin april, hè, volgens mij. Ja, maar dan wordt het ook weer heel mooi weer. Ja, hè? zeker. Dan wordt het weer interessant weer voor Lex. Dat bedoel ik. Hij <laughs> nou, zit nu nog uh, in zijn winterslaap. Nou ja, in Gambia. Dat, ja. Uh, he, 35 graden op dit moment daar, dus. Nou, die, uh, die zit lekker in het zonnetje. Uh, een redelijke temperatuur. We gaan eens even kijken naar de ruststanden van de twee wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie vitesse en Feyenoord. Daar is nog niet gescoord een nul. Tegen 0, de derhalve. Dan hebben we Heracles Almelo ontvangt thuis SC Kambuur. Daar is de tussenstand 0 tegen 1. Verrassen. En zo, zo meteen, ja, om kwart voor vijf, de klapper. En wel Ajax ontvangt thuis NEC. Nogmaals, Ajax kan de in De visie weer bij een winst. Heroveren op PSV. Nou, we kunnen het een kwartier blijven volgen. <laughs> ja. Want dit programma duurt tot vijf uur vanmiddag. Zo voort. Goedemiddag. En niet van der pooi weer. <middels> Y yo no subeás de la si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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh. Op CFM vanuit Zandvoort. En als je ons op de radio wil ontvangen, dan ga je naar de 106.9 FM. En via internet natuurlijk op www.zeefm-live.nl. Via de CFM app, die gratis te downloaden is dus in de Play Store, App Store en de Windows Store. Of via www.cfmsalvoort.nl. CFM is altijd te ontvangen. up ping ho, hang up the phone. To let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with fun time lover. If she's with me, I'll think the lights. To let you know tonight's the night. Vele jaren geleden joh, de Steven Wander en de part-time lover. En daarmee is het uh, half vier geworden, tijd voor de evenementenagenda. En als je kijkt naar die stapel voor je, Albert-Jan, dan is het weer heel wat, hè? Ik zou zeggen, pakt u pen en papier. Nou, ga ga er even, even, bij even bijschrijven. Ga er ja. even bij zitten, want uh, ja, er staat nogal wat te gebeuren. En momenteel gebeurt er ook al een heleboel natuurlijk in Zandvoort. Gezellig zonnetje, strand lekker gezellig druk, in het, in het centrum gezellig druk en uh, de liefhebbers van Concertmatige Jazz... genieten momenteel van uh, Classic Meets Jazz in het Theater De Krocht. in het kader van de Jazz in Zandvoort uh, optredens van uh, Jazz in Zandvoort Team. Goed, afgelopen vrijdag was het mode, de eer aan modejournaliste Fiona Hering... Uh, de grote overzichtsexpositie expositie van het werk van Couturier Frans Molena... in het Zandvoort Museum te openen. De vriendin van de grote modeontwerper haalde in haar openingsspeech... een groot aantal humoristische en memorabele herinneringen aan de grote modeontwerper op. De expositie is een eerbetoon aan Frans Molenaar die in Zandvoort opgroeide. Hij overleed in maart 2015, maar zijn werk houdt de, aandacht aan hem, de gedachte aan hem levend. Een prachtige tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum... die heel veel van zijn werk in de modewereld laat zien. De expositie is tot 8 mei in het Zandvoortsmuseum te bezichtigen. en Het Zandvoortsmuseum is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 1 en 5 uur. Een expositie die u er niet mag missen. Dan, als het concertmatige jazz is afgelopen... bent u vanmiddag vanaf vijf uur van harte welkom bij het Wapen van Zandvoort. Want daar treedt op enkel spoor. Oftewel Adams' One Man Band. Vanaf vijf uur in het Zandvoortse Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. Het wordt een nostalgisch middagje met muziek uit het repertoire... van onder andere Frank Sinatra, Charles Aznavour, Stevie Wonder en Fats Domino. Vanmiddag vanaf vijf uur een gezellig samen zijn onder... Begeleiding van enkel spoor aan het gasprijsplein nummertje 10. Dan kijken we even bij Laulo en Hardy, want, euh, nog even, want dan is het zover. Woensdag 16 maart gaat Café Week 2016 van start bij Café Laulo en Hardy. Eigenaar Ron Brouwer en zijn medewerkers zijn er klaar voor... en hebben een uitgebreid en interessant programma samengesteld. Zo is op woensdag 16 maart een exclusieve bierproeverij... vol smaakkennis voor de bierliefhebbers. En op donderdag 17 maart wordt een avondvullende muziekbingo georganiseerd. En op vrijdag 18 maart wordt het smullen tijdens de Vrij Mibo. En vrij vertaald de vrijdagmiddagborrel en tapasavond. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de Facebookpagina van Lal en Hardy dan wel op de website. Maar zoals gezegd, ook het wapen van Zandvoort laat zich niet onbeduid wat muziek betreft. Want die hebben maart uitgeroepen tot de muziekmaand van dit jaar. Het wapen van Zandvoort. Met natuurlijk vanmiddag vanaf 5 uur jazz met enkel spoor als een van de onderdelen daarvan. Voor meer informatie kijk even op de website www.wapenvanzandvoort.nl Dan gaan we naar volgend weekend. Dan beginnen we s morgens op zaterdagmorgen met 8 uur... met de 30 van Zandvoort. Het sportieve weekend wordt op zaterdag eh, 30 of 9, 19 maart... afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Zij gaan vanaf het circuitpark Zandvoort van start... voor een uitdagende wandeltocht over 18 of 30 kilometer... Beide routes gaan over het Noordzeestrand en door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Meer informatie over de 30 van Zandvoort kunt u terugvinden op de website www.zandvoortcircuirun.nl. Www en ook de mountainbikers en de fietsers worden niet vergeten op 19 maart, want dan is, het, dan is ook de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. Zaterdag 19 maart gaan de tweede editie van de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort van start. De race tussen de badplaats Zandvoort en het vissersdorp Katwijk is circa 42 kilometer lang en wordt verreden onder auspiciën van de KNWU. En kan door enkele, uh, elke redelijk getrainde fietser worden volbracht. Voor de première in 2015 schreven zich maar liefst 736 deelnemers in. Gelet op de vele positieve reacties van de deelnemers en vanuit media zal er naar verwachting in 2016 een groter peloton van start gaan. Meer informatie over deze strandrace kunt u ook uh, kunt u terugvinden... op de website www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl En dan op een gegeven moment, als je dan gefinished bent... Met, tijdens de 30 van Zandvoort, is het vanaf 12 uur feest... en uh, gezelligheid in het Wapen van Zandvoort. Want op zaterdag 19 maart barst er een feest los bij het Wapen van Zandvoort. Als de wandelaars van de 30 van Zandvoort over de finish komen... worden ze ontvangen met live muziek. Het feest begint om 12 uur met bars, koffie en broodjes... Een muziekpodium met DJ en optreden van Mark Meijer. Loop je mee of kom je gezellig aanmoedigen? Dat allemaal vanaf 12 uur. op die 19e maart bij het Wapen van Zandvoort. aan het gasthuisplein nummertje 10. En wilt u nou, doet u nu nog niet mee aan die grote evenementen? U kunt op zondagmorgen ook gezellig weer meedoen aan de 10.000 stappen van Zandvoort. En die begint om 10 uur. Start, finish. Is, de start is altijd zoals altijd bij de cafetaria. de oude halt, anytime. Heerlijk, anderhalf uur, lekker wandelen door. De Duinen en uh, door Zandvoort. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van www.anytime.nl. En uh, de oude halt. Dus dat is, op 10, dat is op 20 maart vanaf 10 uur tot half 12 de 10.000 stappen van Zandvoort. Dan, uh, uiteraard is er dan die dag ook live muziek tijdens de circuitrun op 20 maart vanaf 5 uur. En dan hebben we het wederom over het Wapen van Zandvoort. Op zondag is de circuirun aan de beurt. Vanaf 5 uur live muziek bij het Wapen van Zandvoort... met wie kent hem niet, Papa Luigi e Amici. Heerlijke gypsy jazz door Louis Schuurman en Companen. En heel bijzonder dat Louis nog eens de circuirun loopt zelfs. Dus dat allemaal vanaf 5 uur, die twintigste maart... in het Wapen van Zandvoort. En de Runners World Zandvoort, de circuirun, die begint op 20 maart om kwart voor elf... Geen kilometer die hetzelfde is, telkens een verrassende ondergrond, scherpe bochten op het racecircuit, heuvels, steeds nieuwe uitzichten. De Runners World Zandvoort circuitrun staat die dag vol op spannende elementen. Nogmaals, het wordt allemaal georganiseerd door de Champignon en uh, de locatie is natuurlijk uh, de, het circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alvestraat 108. Meer informatie over de Runners World Zandvoort circuitrun kunt u uiteraard op de uh, website terugvinden www.zandvoortscircuitrun.nl. www.zandvoortscircuitrun.nl Men houdt u, bent u toevallig klassiek liefhebbers... ook daaraan uh, wordt gedacht, want op 20 maart vanaf 3 uur... is het weer uh, tijd voor classic concerts. Zondag 20 maart 2016 Palmzondag Concert... Sabbat Mater van GB Pergolesi. Jan Sebastian Bach, projectkoor Palmzondag Hollands Kamerorkest met Marjolein Strijk op spraan, Doreen Lievers-Alt... Peter Gijsbersen op noer en Pieter Hendricks op bas. En de, dat allemaal onder leiding van Harry Brasser. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend... op deze 20e maart. 20 maart, 3 uur, kost 5 euro. En het speelt zich allemaal af. Onder auspiciën van de Classic Concerts. Meer informatie hierover? www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl tot zover. Zo, dat was weer heel wat, Albert-Jan. Uh, Ik zou zeggen, een prettig weekend voor iedereen. Ja, ja, zo is het. wordt gezellig in Zandvoorts. En de evenementen kan je ook uh, nalezen op onze CFM-app. Zijn hier de mama's en de papa's.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 Persönliche. persoonlijke Zoiets ja. Zoiets, ja. En uh, daarvoor trouwens de mama's en de papa's. En de California Dreaming. Ja, we gaan weer eens even kijken naar uh, de Eredivisie, divisie, uh, Albert Jan. Twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart. Nou, de rust is inmiddels voorbij. Letterlijk en figuurlijk. Want er is uh, inmiddels gescoord bij uh, Heracles Almelo tegen SC Cambuur. 1 tegen 1. En dan die andere wedstrijd, daar is nog niet gescoord. We hebben het over de wedstrijd van Feyenoord. Die spelen vandaag uit tegen Vitesse, een 0-0 tussenstand. Maar de klapperen van de dag, luisteraars en kijkers, kwart voor vijf. Ajax ontvangt thuis NEC bij winst een nieuwe koploper in de eredivisie. Ja, wie gaat de koploper worden? Hmm. We gaan het vanmiddag uiteraard allemaal volgen vanaf kwart voor vijf. Die wedstrijd Ajax tegen NEC. En meer de Nieuws Eredivisie straks verderop in Zandvoort op zondag. Goedemiddag Zandvoort. God full of stars weer een singeltje van een tijdje geleden. Deze is van Coldplay en een Sky Full of Stars. Het is 13 minuten voor vier uur geworden. Ja, we hebben een bericht over netwerken. Want er gaat een netwerkbijeenkomst komen. Ja, geheel even iets anders, luisteraars. Maar desalniettemin erg interessant om te netwerken. Het fraaie weer natuurlijk van de afgelopen dagen smaakt naar meer. Een aantal personen heeft de handen in één geslagen... om samen met de regionale netwerkclub Bedrijvigheid een netwerkbijeenkomst te verzorgen voor zakelijke contacten... uit de regio Zandvoort, Haarlem en Omstreken. Het primaire doel van deze bijeenkomst is om nieuwe verbindingen te leggen... tussen regionale bedrijven en om lokale en regionale samenwerking te stimuleren. Dit initiatief wordt mede ondersteund door het college van Zandvoort... dat het evenement officieel zal openen. Gastheer strandpaviljoen Plazant wilde bijeenkomst in stijl verzorgen. Terwijl de gasten binnen of buiten op het tras zich zagen... tussen interessante gesprekken en nieuwe contacten zullen de medewerkers van Plazant verschillende smaakvolle gerechten... en dranken uit het walking-dinner-arrangement serveren. De muzikale omlijsting ligt in vertrouwde handen... van de Zandvoortse saxofonist Adam Spoor... waar ik heb die naam eerder voorgelezen... die het sfeerplaatje compleet maakt. De bijeenkomst Bedrijvigheid niet Plazant... vindt plaats op donderdag 17 maart aanstaande... U bent van half vijf uh, van harte welkom en het officiële gedeelte... inclusief de start van het walking dinner begint om vijf uur. Het programma wordt om negen uur afgesloten. De kosten voor deelname zijn 15 euro per persoon en dat is all-in. Tevens kunt u staattafels reserveren waarop u uw promotiemateriaal kunt plaatsen. Meer informatie vindt u op www.bedrijvigheid.nu slash www.bedrijvigheid.nu slash Miets Plazant. Daar kunt u zich aanmelden en kunt u tevens een staattafel reserveren indien gewenst. Dus een netwerkbijeenkomst op donderdag 17 maart aanstaande vanaf half vijf in Plazant. En iedereen is van harte welkom. <tog> Dit is ZDFM Zandvoort. Zandvoort. Oeh. Ja. Yeah. Ah, yeah. Oeh. Sexy als ik dans.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga maar voeten zomaar, ik kies de dans. Gooi jij je dans. zwingen, jij hebt het zo lekker dat ik te gaan pavoeien. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga maar voeten zomaar, ik kies de dans. En dat was Nielsen Jorden met Sexy als ik Dans. Ja, alweer het uh, bijna het einde van de uur twee, Albertjan. Ja, tijd vliegt, hè, als je ja. daar je zin hebt. Zo is het. Hoe is het met de kaarten eigenlijk voor de Hiswa? Die, sta, die, sta, die liggen er nog. Die liggen er nog, dus, ja, dus als mensen twee vrijkaarten willen hebben... je hoeft er, ja, ik zeg het gewoon, je hoeft er helemaal niks voor te doen... alleen even te bellen. Ja, want echt, uh, het is echt voor de watersporters... Het is, het is een prachtig evenement, de Hiswa, vanaf aanstaande woensdag tot en met zondag. Het is niet alleen een kijkbeurs, maar ook een doebeurs... en er is voor iedereen wat te doen. En ik zou zeggen... Uh, Schroom niet, bel de studio. En de eerste die belt, die krijgt twee vrijkaarten voor de Hiswa. We hebben ze liggen voor je op 023-57-30393. 023-57-30393. En ben jij de eerste, dan win jij die twee vrijkaarten. Graag tot zometeen na vier uur. Dan zijn we er weer met nog één uur lang Zandvoort op zondag.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 Ik kan het niet zo fieren. Ik ben een Italiaan, een Italiaan vero. Een Dormitalia die ons si is paventa, van de kremen daar barba-lamenta.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 pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra